U Update. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staat vile op de A4 Hoofdlied Vlaaringen van een Ketelplein 5 km door werkzaamheden. Na Den Haag op de A13 bij knoppen Prins Klausplein 4 km. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. De zon schijnt en we zijn weer helemaal gelukkig. Heerlijk op naar de zomer. Joden, de zingen van de zoekmachine en Madden. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag, Zandvoort op Zondag. Bij je op deze zonnige zondagmiddag. Een dag met uh, vele open dagen trouwens, onder meer het kennen we dieren thuis. En bij Slenderjoe hebben ze ook uh, vandaag open dag. Nou, tegenover mij geen Albert Jan. Maar een hele goede vervanger. Dolly, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Gezellig wat hebben we een blij dat je erbij bent. Ja, en met zo'n vrolijke start, hè? Wat een heerlijk nummer is ja, dat toch. We hebben even lekker meegedaan, hè? Meegedaan. Heerlijk, en dan krijg je ook echt het gevoel dat je in het verkeerde land geboren bent, hè, met die muziek? Dat klopt. Alleen, dat klopt. als ik weer zo'n lekkere blokkaas krijg, zoals gisteravond op dat feestje van Marja, dan ben ik weer oh, blij dat ik in Holland woon. Wat waren die lekker? God. Oh, oh. Wat verdik wat je nou? oh, ja. wat <laughs> nog eens daartoe? En die heerlijke Haringen, hè? Ja. Nou, nou, we hebben genoten. Heel lekker in uh, Nederland. En helemaal als zo het zonnetje schijnt. En uh, Rob die zorgt voor de gezellige muziek. En dan wanen we ons in tropische sferen. Vandaag. Zo is het. Heel veel zonnige muziek gewoon. Lekker. Dat hebben we zin in. Goed plan. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen twee en vijf, uh, Dolly? Nou, als ik dat uit ga leggen, dan zitten we alweer op vijf uur. Ja, oké. Okay, ja, maar dus, om het dus, doet het ook altijd. Oh, makkelijk. doet hij dat altijd? Ja, ja, ja. Goed. Nou. Ik, ik zal proberen om het in chronologische volgorde te doen. Om half drie uh, gaan we luisteren naar het weerbericht. Om half vier hebben we de evenementenagenda. Om half vijf het gedicht van de week. Of is dat kwart voor vijf? Die, uh, denk, kwart voor vijf. Half, half vijf, sorry, is heel wat anders van de week. Het dier van de week, Daar gaan we het over onze bonnie hebben. En uh, het gedicht van de week is rond kwart voor vijf. We hebben weer een mooie uitzend, uh, inzending binnengekregen. En we gaan natuurlijk vertellen wat er zoal allemaal speelt in Zandvoort. We gaan uh, kijken wat er allemaal gebeurd is bij de Grand Prix in China. We volgen de wielrenners. Ik zie een paar uh, achterwerkjes uh, heel snel vooruit gaan daar. Ik en er zijn wel heel veel ogen. gevallen ook, trouwens. Ja, hè? Ja, ja, allemaal gevallen mannen. Eens weer eens wat anders dan gevallen vrouwen. En uh, we gaan uh, nog veel meer uh, sporten in. Uh, het voetbal natuurlijk. De eredivisie geloof ik. Heel hè? goed, ja. God, ik ga het nog leren. Albert Jan, hoor je dat? Um, nou ja, fietsen, uh, wielrennen, voetbal. Uh, Kunst rijden op de schaats. Ballet. Wat ballet. We, uh, wat krijgen we nog meer? Gaan we ballet ook doen? Ja, al ja? die mannen sporten. We moeten ook een beetje aan de vrouwen denken, hoor. Een beetje vrouwensporten ook te Ja, dat gaat helemaal gezellig worden, Dolly. <laughs> Dank je wel en tot zometeen. Want dan gaan we het even hebben over Jess in de krocht, hè. Want dat gaat er uh, aankomen zo dadelijk om half drie. Ja, rennen mensen. Ja, zo is het. Maar hij is een lekker van chique. He, is we'll be there. Into the disco scene <laughs> Als liefhebber van uw muziek uit de jaren 80 vind ik dit zo geweldig hè. Ziek is weer helemaal terug samen met Nou Rogers.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 En het vieren we het hele jaar door met heel veel lekkere muziek. waaronder de desk van pak Vrolijke muziek op de zondagmiddag bij CFM. Je hoort de CEO van Patris en Making Your Mind Up. En daar is 17 minuten over 2 uur geworden. Nogmaals, een hele goede middag. En welkom bij het enige radiostation vanuit Zandvoort. Ja, vanmiddag in Zandvoort valt er weer heel wat te beleven. Maar eerst even aandacht voor een hond die vermist is. Ja. Er is uh, sinds ongeveer zo uh, ik denk anderhalf, twee uur geleden... een, uh, een heel lief klein uh, steffertje uh, ontsnapt in het duin. En uh, ze loopt nu ergens rond, waar weet niemand. En haar baas, Marcel, Marcel Boucher doet een dringende oproep als u haar ziet. Het is een, een klein uh, lief beestje, ze is zwart, bruine pootjes. En uh, mocht u haar zien, laat het even weten aan Marcel Buscher... of bel ons even, 5730393. Of breng het hondje naar Rabbel, want daar is Marcel of zijn vrouw vandaag te vinden. Goed. Dat ja. even voor het hondje. Dan hebben we nog. Twee geweldige evenementen vanmiddag. Ja, toch eventjes op de valreep. Want ze zijn te mooi om niet te benoemen. Uh, mocht u toch uh, het, zonnetje willen niet, of, uh, het zonnetje willen ontsnappen door de sterke wind die er staat. En iets leuks willen beleven, dan kunt u naar de krocht gaan vanmiddag. Om half drie begint daar straks uh, weer een mooi jazzconcert. Uh, de stichting Jessie Sandvoort die heeft uh, een uh, groot publiek weten te bereiken. En vandaag is er een bijzonder jazzconcert dat meer dan het vermelden waard is. De gastsolist is namelijk niemand minder dan de befaamde Nederlandse jazztrompetist Ak van Rooyen En hij wordt begeleid door pianist Juraj Stanik, contrabassist Erik Timmermans en slagwerker Joost van Schaik. En voor 12,50 extra kunt u na afloop gezellig blijven eten. Maar dat moet u wel even nog meteen bij binnenkomst dan reserveren. En uh, het concert vindt plaats in het Theater de Krocht, Grote Krocht 41. En de aanvang is dus daar om half drie. Nog elf minuten? Uh, Jazeker. En dan is er ook bij Club Nautiek iets geweldigs aan de gang: de Pumpin Piano's, Piano's zijn daar. Dat is een dueling-piano show met veel interactie en heel veel goede muziek om op te dansen. Het zijn twee uh, zangers, pianisten. En, uh, of een pianist en een drummer. En die zetten de hele tent op zijn kop straks. En het publiek gaat bepalen welke nummers er worden gespeeld. En. Uh... De pump-in-piano's garanderen de mensen de hele, dat ze de hele middag zullen zingen en swingen. En in de pauzes worden er gewoon lekkere CD's gedraaid. Bij Club Nautiek. Ja, en dan heb je het mooie weer erbij. Gaat het helemaal goed komen? Lijkt mij wel, uh, Rob. Zo is het. Straks <laughs> om half vier veel meer evenementen, maar eerst weer meer muziek. Oh, dit klinkt oud. Is ook heel oud, hoor, oh, trouwens. Uh, moments of what-out zijn hier. En girls. That do them freaky things Beautiful, fat numbers Don't like to swing Girls, I love you, baby Dude, bad, it was bad, it die geweldige gouden houden van Moments and What and en Girls. En dan gaan Geronimo. Dat was de single van Shepards. Jawel, we krijgen net een berichtje van een trouwe luisteraar, Dolly. En die zegt, het klinkt echt gezellig met jullie. Nou, horen we heel graag natuurlijk. Jazeker horen we dat. Ja, graag. zeker. Ja. Maar, maar zij vraagt ook: van, heeft Dolly een kort rokje aan? Uh, nee, vandaag niet. Dat was van de week. Dat het was van de week? De ja, toen kook ik ook meteen een blaasontsteking op. De ja, halen. echt waar, he? Dus ja, vandaag joh. geen, uh, geen dus, rokje aan? Ach, het is dit jaar veel te koud voor Rotjesdag. Dus er mist weer iets. Er mist weer iets. Dat is dan weer jammer, hè? Ja, een beetje jammer weer. <laughs> gaan we het de uitzending wel even verder over hebben. Dat helemaal goed. <laughs> Zometeen gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat uh, gaan doen. Het weer uh, van wordt Lex het, van Oren. Wordt het wel of geen rokje? Ja, <laughs> ik nee. denk dat het een rokje wordt, hoor, trouwens. Ja, denk jij? Het ja, wel? Ja, ja, ja, ja. Met een graantje op 14, volgens mij, daar had Lex het uh, zaterdag over. Dus... Ja, voel je dat aan je water? Ja, dat ja, ja. gaat helemaal goed komen. <laughs> Zo dadelijk horen we het officiële weerbericht met Dolly Temperik. Maar eerst inderdaad What's Missing, de single van Alexander O'Neill. Je rokje, Dolly. What's missing? <laughs> ja, je weet het nooit, hè? Jullie dat van heel en Aniel inderdaad. What's missing bij CFM? Via de weer nou, wat we niet gaan missen, is het weer voor de komende dagen met Dolly Tempierik. Ja, ja, mensen. Nou, u had het al gemerkt, hè. De zon schijnt op deze zondag flink. Maar ja, zo nu en dan wordt ze afgeschermd door wat sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een geleidelijk weer in kracht toenemende zuidwestenwind. In de polder waait later vandaag een vrij krachtige en aan zee een krachtige wind, windkracht 5 tot 6. De temperatuur gaat stijgen naar maximaal 12 graden vlak aan zee en naar 13 tot 14 graden elders in de regio. Vanavond en de komende nacht neemt de bevolking toe... Bev ik zeg al de bevolking... De bevolking, bevolking. ik toe. hoor hem, ik hoor hem. Oh God, hoe krijg ik het voor elkaar, zeg. Mensen hebben vandaag wel wat anders te doen. <lacht> uh, <v> <lacht> Alsof het regent. Nee hoor, vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe... en er is kans op een klein beetje regen op de passage van een front... behorende bij depressie, jawel, daar is hij, Stefan... De vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind draait... na frontpassage, naar noordwest... en neemt razendsnel in, en flink in kracht af. En de temperatuur daalt naar 6 tot 7 graden. Morgen blijft het overal in de regio droog... en schijnt geregeld de zon. De wind waait niet meer dan zwak uit het westen... en de temperatuur stijgt naar 13 tot 14 graden... en aan zee is het een graad op 11, 12 maar dan. Dinsdag en woensdag zijn er perioden met zon en is het droog. De wind waait uit het zuidwesten en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur kan oplopen naar 17 tot 19 graden. Wauw. Ja, en luister, voor woensdag gaat de temperatuur zelfs oplopen naar 21 tot 22 graden. Daar Joepie. komen de rokjes weer aan. Uh, ja, nou, voor mij een rok, hoor. Dat is er al een paar jaar af. In de nacht naar donderdag is er kans op wat regen. Maar ja, de dagen daarna blijft het weer overwegend droog met geregeld zon. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek. En daarmee wordt minder zachte lucht aangevoerd zonder dat het koud wordt. Aan zee is het veelal een graad of 14, 15. En wat verder landinwaarts wordt het ongeveer 17 graden. En in de loop van het weekend en na volgend weekend... lijkt de temperatuur nog wat verder te dalen naar hooguit een graad of 13. Hou eens op. Ik hou ook op, want dit was het nieuws volgens Rico Schreuden. Oké, okay, wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk op de website voor onze eigen weerman Lex van den Hoorn. www.meteopagina.nl Dat was het weer. zie het en Zandvoort. En hier is Ronnie Hilton, een windmill in Old Amsterdam. Zing nou mee.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 een dik klap op de stair. Oh yeah. A mouse lived in a windmill, so snug and so nice. There's nobody there now but a whole lot of mice. Roddy Hilton, hoor je een windmill in Old Amsterdam. En De volgende plaats speciaal voor alle kanjers die gisteren een geweldig feest hebben georganiseerd voor Maya. Here is You've Got a Friends. When you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing, no, nothing is going right Close your eyes and think of me, and soon. Yeah. Turn bright in Van Marcel dat mijn microfoon dicht oh, Ik heb wel lekker meegezongen. Ja, je hebt die van mij toch ook wel dicht, hoop ik. Ja, ja die oh, van jou okay. was ook dicht. Dat is zo lekker als je zo'n koptelefoon op Heerlijk. Lekker mee te en, Nee, vroeger en friends, en juffica en Mooi, speciaal hoor. Speciaal voor uh, iedereen die van het feest van uh, Maya een geslaagd feest hebben gemaakt. Nou, nou, Namens nou. Namens Maya deze single speciaal voor jullie. Met uiteraard ook nog een dikke kus erbovenop. En een diepe buiging. Zo is het, wat een mooi feest was Nou. We gaan eens even kijken naar de divisie. We beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. Voor mij belangrijke PSV tegen Pexwolle. Eindstand 3 tegen 1. Ja, want uh, op weg naar de 22 e landstitel heeft uh, een slechts bij vlagen goed spelend PSV... thuis met 3-1 gewonnen dus van Pexwolle. En PSV kreeg in de eerste 20 minuten 5 kansen... Alleen Wijnaldum scoorde nadat Sainsbury was uitgegleden. Packtrainer Jans liet zijn spitsen vroeger storen en uh, dat werkte. PSV verloor het overwicht en van de werf benutte de eerste PSC-kans. Vlak na de rust had Drosten 1-2 op de schoen, maar Zoetere redde met de voet. Haan redde aan de overkant bij een inzet van Narsing en die was kansloos op een pegel van Brennet en Hij hield de paai vijf keer en de jong van de 3-1 af. Bijna werd het 2-2, Lam die schoot op de lat... waarna de jong uitblinker Haan in blessuretijd klopte. Kijk, helemaal goed. PSV uh, Pekstwolle 3 tegen 1. Dan gaan we naar de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. Een viertal wedstrijden. Excelsior Vitesse, daar werd het 1 tegen 3. SC Heerenveen tegen AZ, 5-2. NAC Breda tegen FC Dordrecht, 2-2. En dan de wedstrijd Heracles-Almelo tegen jawel Ajax. Daar werd het 0 tegen 2. Ja, ja, Ajax die heeft het kampioenfeest van PSV tenminste met een week even uitgesteld. Inderdaad. Ja, de Amsterdammers waren in Almelo met 2-0 te sterk voor Heracles. Nou, dat had ik ook niet anders verwacht natuurlijk. Hè. Maar goed, Ajax had voor rust meer balbezit, maar uh, deed er weinig mee. En Heracles was toch frisser en ook gevaarlijker. En bij een schot van Dari was Silesen attent. Net voor de rust verwerkte zijn collega Castro een vrije trap van Van Rijn heel slecht. En uh, dat was de rebound voor Sigtorsson. Dan, toen was het dus 0-1. Na rust viel er nog minder te genieten. En een schot van Dari en een kopbal van Ad Af Hoe heet die man? Ad... Afdic? Ik uh, keur hem goed. Jij keurt hem goed? Weer eentje erbij. Nee, maar toen waren het voor Hercules wapenfeiten. Ajax stelde daar een kopbal van Sichterson tegenover en invaller Andersen besliste in de slotfase het duel met een mooie krul. En vandaag is er inmiddels alweer één wedstrijd gespeeld. We hebben het tegen, over Willem 2 tegen Feyenoord. Daar werd het een gelijkspel: 2 tegen 2. Zojuist om half 3 zijn er twee tweetal wedstrijden gestart. Die we uiteraard vanmiddag blijven volgen. We hebben het over Coët Eagles tegen FC Twente. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. En dan FC Groningen tegen SC Cambuur. Nou, we zijn een klein kwartiertje onderweg. Maar inmiddels alweer twee keer gescoord. 1 tegen 1 staat het daar op dit moment. En om kwart voor vijf hebben we ook nog één wedstrijd. ADO Den Haag tegen FC Utrecht. Woehoe, Laatste dat kwartiertje wordt een. van dit programma kunnen we die wedstrijd ook nog in de gaten houden. Ja, dat gaan we zeker doen. Yeah. Nee. Dit is Van Nu je bij ZFM Zandvoort. En vandaag Zandvoort op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Geen Albert-Jan Vos, maar Dolly Tempierik bij mij tot aan 5 uur. Gezellig hoor. We de zin van Echo Smits en Cool Kids. Ja, tot aan 4 uur vanmiddag trouwens nog open dag bij het Kennemer Dierenthuis. Dit is 25 jaar ZFM. Dus wil je daar nog heen gaan? Je vindt het Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. Allerlei leuke activiteiten vandaag en een DJ daar. Een echte heuse DJ. Onze eigen CFM DJ Thomas, die zorgt daar voor de muziek. En misschien draait hij deze van, ik kocht die dan wel voor je. Als je in cocktail bent, hè? Dat zou wel kunnen natuurlijk. Onder zo'n grote zwarte tent, bedoel je? Ja, precies, ja, zoiets. Ja. Hey, uh, Dolly, we hadden nee, net het uh, berichten. Uh, hey Dolly. <laughs> We hadden net het bericht over het hondje wat, er, wat zoek was. Ja, ja was Steffie, ook, hè? Het kleine Steffertje. Het Steffertje. Ze is terecht. Ze is terecht. Wat was ze aan het doen? Het kleine Duveltje, die <laughs> had een vos ontdekt. En die, ja. uh, die was niet meer te houden. Die is er achteraan gegaan. En de baas kon er niet meer bij houden. Maar inmiddels is ze weer veilig en wel... in de, in de vertrouwde omgeving van de baasjes terug. Heeft de baas er zelf teruggevonden? Of... Heeft die hulp gehad? Dat, dat, dat vertelt het verhaal niet. Nou, mocht er nee. iemand luisteren die dat weet... Ja, bel! Bel, bel, Ja, bel. 30393. Ik zit te wachten met 5-7 ervoor natuurlijk, hè. Of ja, 31969 mag ook. Ja, heel, heel vroeger, vroeger was het 25 07 weet ja, je nog? Ja, op nou en of, ik dat weet, ja. Ja, zeker. Ja, dat is waar. Eindmaal, hè. Ja, ja. Ja. Nou, oké, okay, hondje terecht. Goed nieuws dus. Ja, het is vandaag Meisjesdag bij mij. Merk je, Dolly. Wie ja, is de single? We moeten dat girls, maar later, dat roodjes dan. Maar dan kunnen we er niet in. Hier is de single wow. van Sailor. Girls, girls, girls. Girl, Wild, yellow, red, black or white. And a little bit of moonlight. For this intercontinental romance. Shy girls, sexy girls. They all like that fancy world. Champagne, a gel song. And a slow dance. Who makes it fun to spend your money? you honey most every day girls girls girls girls girls girls well the made a mother begin for two my geisha. They've got that Was hem inderdaad uit de jaren 70 sailor en girls, girls, girls. Ja, nog twee platen tot aan drie uur. Dat waren de Eurythmics en Sweet Dreams are made of this. Ja, we gaan nog even kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie... die vanmiddag om half drie gestart zijn. Dat zijn Goat Eagles tegen FC Twente. Daar staat het op dit moment 1 tegen 0. En dan FC Groningen tegen SC Cambuur. Daar is ze gescoord door Cambuur 1 tegen 2. Goat Eagles, FC Twente 1 tegen 1 inmiddels trouwens. Dus volgende uur zijn we er weer, hè Dolly? Natuurlijk. Natuurlijk, tot zometeen.